9 uur, door meegens met het NOS-journaal. 110 miljoen Russen kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuwe president. Gisteravond Nederlandse Tijd opende in het uiterste oosten al de stembureaus. Inmiddels kan in alle 11 tijdzones van Rusland worden gestemd. Zittend president Poetin bracht vanochtend zijn stem uit in Moskou. Hij is veruit favoriet. Poetin heeft geen tegenstanders die net zo populair zijn als hij. Om zeven uur vanavond worden de eerste uitslagen verwacht... 1500 buitenlandse waarnemers moeten toezien op een eerlijk verloop van de verkiezingen. Justitie in de Verenigde Staten onderzoekt het verzamelen van privégegevens... van 50 miljoen Amerikanen op Facebook. Het bedrijf dat de data verzamelde werd destijds geleid door Steve Bannon... die later een grote rol speelde in de campagne van president Trump. De gegevens zouden zijn gebruikt om Donald Trump te helpen de verkiezingen te winnen. Met de data werden kiezers persoonlijk benaderd... en kon worden ingespeeld op hun angsten en verlangens. De nieuwe luchthaven van Berlijn, waar al jaren aan wordt gewerkt, wordt mogelijk nooit gebruikt. De directie van Lufthansa lijkt geen vertrouwen meer te hebben in de oplevering van het nieuwe vliegveld. Dat had zeven jaar geleden klaar moeten zijn, maar bij de bouw is zoveel misgegaan dat nog steeds niet duidelijk is wanneer er kan worden gevlogen. Een bestuurder van Lufthansa heeft nu gezegd dat hij verwacht dat het vliegveld wordt gesloopt, omdat er veel installaties technisch achterhaald zijn en dat er opnieuw aan de bouw moet worden begonnen. De kosten zijn inmiddels opgelopen van 2 tot meer dan 7 miljard euro. De politie in Den Haag heeft meer dan 300 gereedschapskoffers in beslag genomen... die waarschijnlijk waren gestolen uit bedrijfsauto's. De spullen werden op meerdere adressen gevonden... nadat twee mensen waren aangehouden bij een auto auto-inbraak. Volgens een gedupeerde aannemer zijn de gereedschapskoffers bij elkaar... zeker anderhalve ton waard. Het weer in het noorden en midden opklaringen. In het zuiden wat meer bewolking. Maximum temperatuur vandaag 2 graden boven nul... De wind zwakt wat af en het blijft overal droog. Morgen is het flink zonnig en dan wordt het 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Willen we overal video's kijken? Ja. Willen we aan een abonnement vastzitten? No. no Willen we de beste Sim Only Deal? Nu bij Tele2, een sim-only met unlimited data en bellen voor maar 25 euro. Niet omdat het moet, no, nope, maar omdat het kan, yep.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 Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk. Je kan je zoontje vragen om dat paaltje in de gaten te houden bij het inparkeren. Oh, dat paaltje. Of je private lease een Citroën C3 met parkeersensoren achter. Moment supreme bij Citroën. Een rijk uitgeruste Citroën C3. Private lease tijdelijk vanaf 289 euro per maand. Kijk op citroën.nl. Citroën. Citroën. Klassiek.nl presenteert... Klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, Passio. 25 cd's met de mooiste paasmuziek voor maar 34,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Uh, goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. We zijn weer even naar buiten gegaan. Uh, we, dat zijn uh, Ed Buisman en ik. Ed, goedemorgen. Goedemorgen, Minno. Ed Bijsman, schrijver van het boek Fraaie Schepsels... over de grote sterren, die prachtige, markante vogel. Maar, daar gaan we het zo over hebben... maar ik dacht, ja, u bent er toch, we gaan even naar buiten. Want we hebben hier regelmatig een visdiefje. Maar uh, je zei gelijk al, uh, dus is te vroeg, die is er nu niet. Ja, dat is uh, erg jammer. We hadden wat later moeten zijn in het jaar. Want uh, de, de visdiefjaar die komt net zoals de grote sterren. Eind maart komen de allereerste binnen. Dus we zijn een paar weken te vroeg, helaas. Ja. En waar zitten ze nu dan? Ja, nou, de, de visdieven zitten nou nog, net zoals de sterrens, grote sterrens, in, in Midden-Afrika. En die gaan, dan, en oh, gaan ja, ze dan in één ruk hierheen of blijven ze nog hangen in Frankrijk straks? Nou, dat ligt er een beetje aan sommigen. Die, het is natuurlijk wel een afstand van duizenden kilometers. Ze hebben wel wat, wat rust onderweg nodig. Dus ze doen er wel een paar dagen over om hier te komen, ja. ja. En dat moment dan die, dat die grote sterren er dan weer, weer terug is, wat, wat, wat doet dat je? Ja, nou ja, dat is altijd een heel een geweldig moment in het jaar. Want er bestaat zoiets als een uh, contactgroep Grote Sterren in Nederland. En alle mensen die zich. Uh verbonden voelen met die grote sterren, die, die zijn erop geabonneerd... En, en is altijd wachten op het eerste bericht. en Ja, ja dan krijgen we dus de, de eerste fase van, wat we nou maar zeggen... billen knijpen, van, ja. nou ja, hoeveel zijn het er? Waar gaan ze naartoe? Eh, wordt het wat met die kolonies? Nou, dat is altijd een, een heel gedoe. En ben je wel eens de eerste geweest met de melding? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ben, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n verschrikkelijk buitenmens... Maar eigenlijk, wij gaan wel, mijn vrouw en ik, elk jaar naar de grote sterren... om uh, op Tessalum te kijken. Als ze eenmaal zich daar gezet hebben, ja. moeten we toch weer, toch weer even meemaken. Toch weer even ja, hoor, ja. Ja, je, zei, je zei net al tegen me, je moet me niet eens over al die vogels vragen... want ik weet uh, alles over de sterren en de verschillende sterren. maar alles wat hier nou rondzwemt en vliegt, daar... Uh, nou goed, we, we kunnen wel even we ze voor mij zien want aan het einde zaagbekken. En ik zag net twee, maar daar stonden we naar te loeren door het riet... twee balsende futen. Maar die zijn weg nu, hè? Geloof ik. Ja, ja, ja. ja. Ze zijn hem gesmeerd, ja ook te koud. Nee, daar zijn ze weer. Kijk, daar zit hij aan het eind. Nou, gaan we naar binnen. Steenkoud hier, gaan we straks praten ja. over de sterrens. Terwijl ik met Ed uh, naar binnen loop, komt er hier een bot uit het, het grindterras omhoog. Um, ja, een stuk bot. Zo liep ik ooit in de duinen en een schelpenpad kwam ook een bot omhoog. En dat heb ik meegenomen. En Toen uh, vertelde Dick Mol, Mr. Mammoet mij, toen ik het hem liet zien... Prehistorisch paard, 17.000 jaar oud. Nou, dit zou toch wat zijn als we hier... Uh, nou ja, het zal gewoon een afgekloven bot van een, uh, waar een hond op heeft liggen. Liggen kouwen. Nee, ja, dat is niks. Goed, naar binnen. Wat gaan we nog doen dit uur? Eh, dat ga ik u vertellen. Oh, ja, verslaggever Rob Buiten gaat op Wolvis expeditie De waarde van akkerranden en het coulissenlandschap... en de mooiste natuurfragmenten uit de literatuur. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. De tonen van De Zwaan uit het Carnaval des animaux van Camille Saint-Saënt... uitgevoerd door Wibi Soriadi. Uh, wij krijgen net een leuk mailtje binnen van uh, Jan de Jong... Ik zit vast nog wel te luisteren. Ik zal eens even... Oh, hij gezegd. ik ga zo direct mijn kalmezenkast schoonmaken. Nou, misschien luistert hij nog. Ik zal het nu eens even voorlezen. Uh, dag, uh, mijn vrouw en ik hebben verschil van mening. We luisteren naar, zoals elke zondagochtend, naar uw programma Vroege Vogels. Vanmorgen na het nieuws van 8 uur stond Menno op een ladder... om de lens van de spreewecamera schoon te maken. Ik zei, leuk gedaan. Maar het is een hoorspel. Menno zit gewoon in de studio. De geluiden van het inschuiven van de ladder waren natuurgetrouw. Maar toen hij weer terug was in de studio, was de studioacoustiek onveranderd... Mijn vrouw zegt dat hij echt buiten op de ladder stond. We waren te laat om de computer aan te zetten... en kijk, kijk live op uh, NPO Radio 1 te doen. Nee, dat werkte niet, maar dat terzijde. Stond Menno echt op de ladder, Groeten Jan de Jong. Nou, meneer de Jong... Ik stond echt op de ladder en we zitten ook echt niet in een studio hier. Wij zitten aan het Naar de Meer. We kijken uit over de rietlanden en de bosrand en het water... Met de, met de grote zaagbekken vandaag. En we hebben hier, we zitten in stadzicht, bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. En daar aan de buitenkant hangt echt een sprevenkast. En, en, en ik heb echt op een ladder gestaan met gevaar voor eigen leven... om die lens schoon te maken van de sprevenkast. Dus ja, als u het niet gelooft... Uh... Ja, ik wou zeggen kom een keer langs. Maar u moet niet alle 400.000 uh, langskomen, want dan wordt het te druk hier. Maar meneer Jan de Jong moet maar eens op zijn fiets springen en eens even langskomen. Um, we zitten hier echt. Ik zal zo recht even een fotootje op Facebook zetten. van, uh, Want Jelle Reumer die heeft een foto van me gemaakt toen ik daar boven die ladder stond. Goed, enfin, dat, was, uh, dat waren de ingekomen stukken. Wij gaan naar Rob Buiter, want goed nieuws uit de Cariben. Wetenschappers aan boord van het Nederlands onderzoeksschip de Pelagia... hebben een koraalrif ontdekt in de buurt van Saba. Nu ligt er wel meer koraal bij Saba, maar dit rif aan de rand van de zogeheten Saba-bank... is nog van uitzonderlijk goede kwaliteit, zeggen onderzoekers Erik Meesters en Fleur van Duyl. Niet verbleekt, niet overbemest, gewoon een prachtig rif op 30 tot 70 meter diepte. Dat onderzoeksschip de Pelagia is bezig met een grote expeditie op de Atlantische Oceaan... en in de Caribische Zee. Onze verslaggever Rob Buiter voer eerder al een stuk mee met de Pelagia... op de ter etappe van Aruba naar Sint Maarten... Maar uh, daar keek en luisterde hij mee met het werk van een andere onderzoeker... Dick de Haan van Wageningen Marine Research. En die probeert walvissen te spotten. Niet met de verrekijker, maar met een onderwatermicrofoon. zo'n ja, uh... tekenen hebben we nog wat slecht nodig, hè? Ja, ja, ja. We gaan die sluiting met een tie-up vastzetten. Ja. ja. Oké, okay. ik ben gestopt. Uh, Zo, we hebben de soundtrap nu uh, uitgelaten... De Soundtrap een heb soundtrap. jij uitgelaten Dick, ja. wat is een Soundtrap? Een Soundtrap is een uh, autonoom recordertje, wat geluiden opneemt onder water, En uh, ja, daar kun je uh, dolfijn en walvisgeluid mee meten en uh, opnemen en uh, bekijken en afwegen ten opzichte van het, uh, het geluid wat er al is, het ambient noise of het achtergrondgeluid. En we hopen dat in dit geval het achtergr achtergrondgeluid zo laag mogelijk is. Dat is eigenlijk ook de eerste test van wat is de invloed van het schip Want de, die recorder die bungelt dan een heel eind achter het schip of zo? Nee, we laten hem uit onder een boei. En de kabel tussen de, die boei is dan aan het oppervlak. En de soundtrap hangt dan 100 meter onder de oppervlakte. Dus en die gaat... op een gegeven moment moet je hem weer ophalen? Ja. En dan zitten daar uh, een radiobaken op, dat we dus uit kunnen luisteren uh, in de brug. En er zit een gps-transponder op, die dus gps-signalen uitzendt. Eens in de 15 minuten krijg ik een e-mailtje met waar die eigenlijk dan is. En uh, er zit een radioreflector uh, op en een mooi rood vlaggetje. Als, zou je, dan het... zou je hem terug moeten kunnen vinden, denk Ik zou zeggen, dit is een gelopen race. Ja. ja. Gaan even kijken of het... Uh, moet nog het een en ander vastzetten. Oh, hij zit al met een touwtje gewoon vast. is dus, uh, aan de ene kant uh, super high-tech natuurlijk allemaal, maar uh, op het laatste moment komt er toch ook nog een klein beetje houtje-touwtje aan te pas. Houtje-touwtje is <laughs> er dus altijd. En, uh, en, uh, het is zo dat het touwtje altijd deugelijk moet zijn en uh, onbesproken van gedrag. En, uh, ja, in dit geval willen we er dus zo, zo min mogelijk uh, ratelaars in hebben. Dus sluitingen die hebben we er allemaal uitgehaald. En, uh, ja, ja, als als het echt... gaat, uh, gaat liggen rammelen, dan, uh, dan hoor jij je walvis ja, niet meer. Nee, uh, echte zeemansknopen. Oké, okay, trippen maar, uh, Peter. Hij is uh, los, Johan. Dank je, goed. We er te van wat hij gaat doen. Ja, is goed. Dat is voor jullie, als vaste bemanning van een schip, nou, natuurlijk die doen ook wij, wel. Dat denk ik niet zo vaak. Het nee. wel leuk, ja. Andere kant van de wereld, mooi weer. En dan uh, voor ik weet niet hoeveel duizend euro aan apparatuur ja. even in zee gooien. Ja, je... Dat moet je niet bij nadenken. <laughs> nee. Die vinden we wel terug. Er zitten ook al mannen bovenop het schip, zitten continu rond te kijken. uitkijken, een zware haak. Ja, de mannen bovenop de, de Monkey Island die houden ook de boei in de gaten. En vooral in welke richting die weggedreven is. Zodat we een extra cue hebben van uh, waar we hem straks moeten zoeken. Ja, Monkey Island, uh, dat heette in de Asterix en Obelix uh, het kraaiennest. Hè? Ja, ja. <laughs> of uh, dat nest waar de muzikant toch altijd zat. Oh ja, ja precies. <laughs> ja. Daar komt hij weer, Dick. Ja. Weer uh, teruggevonden. We hebben even uh, een paar uur uh, staan werken. Ondertussen is jouw microfoon een flink hand van de boot weggedreven, maar uh, het radiobaken heeft zijn werk gedaan. Ja. En uh, na nou, vijf mijl zijn we afgedreven van uh, de CTD-positie. Dat betekent dat we vrijwel geen scheepgeluid meer hebben. En dat we... Ja, hopelijk ook echt geluid hebben gemeten. We... Als er iets of iemand heeft lopen zingen onder water, dan heb jij het gehoord. Dan hebben wij het gehoord, want we hebben op een heel gevoelig instrumentje ingezet. En ja, ik ben er erg benieuwd. Nu op de computer zetten. Ja. Oké. kijken. Spannend. Ja, vind je ook. Ja, niet dan? Ja, maar Je weet maar niet wat hij gaat horen natuurlijk. Zie maar zo. En is het vervolgens een kwestie van uh, in je hut uh, gaan luisteren wat er allemaal uh, is opgenomen op je vrij drijvende geluidsrecorder. Ja, of er dan iets spannends uh, tussen staat, dat is altijd maar weer de vraag. Maar, uh, dit het geluid wat je nou laat horen, wat is dat? Dat is het geluid van een potvis, die op grote afstand waarschijnlijk opgenomen is. Um, potvissen maken... Uh, behoorlijk wat uh, echolocatie uh, lawaai, hè? dat kun je vergelijken met een uh, heihamer, zo zwaar is het. Het is ook bekend van potvissen dat ze uh, uh, hun prooien st kunnen stunnen met, met die uh, hoge geluidniveaus. Het is echt het verdoven met een enorme klap lawaai. Ja, dat, uh, daar staan ze onbekend, of tenminste dat is gerapporteerd. En dat doen ze dan vooral op uh, inktvis. En uh, ja, dit geluid is opgenomen waarschijnlijk op het moment dat de potvis uh, aan het duiken was. Want dan uh, gebruikt hij die echolocatiesonar. En uh, ja, dus wij hebben hem vermoedelijk toch gegeven, de opstelling die we hebben... en de nadelen daarvan, toch wel uh, zeg maar tussen de 10 en de 15 kilometer uh, waargenomen. Ja. En is het dan, net zoals met vogelaars, horen is scoren? Ja, hoor, is ik hoor. Ik vind voor mij persoonlijk wel dat ja, dus, voor het eerst... Een, dus het telt. Er zit hier gewoon er zit potvis in het water om ons heen. Ja, en dan op, in het gebied waar zo weinig van bekend is. Want wij uh, doorkruisen de Caribische Zee vanaf uh, Aruba naar, uh, naar boven toe naar uh, Dominica. En dat gebied uh, dat is heel weinig bemonsterd. En dat is ook ja, de opportunity die we nu voor de, die Nico-expeditie gebruiken. Om, uh, dat uh, ja, daar een extra waarneming te maken of een, uh, een nieuwe waarneming. Ja, En dan zo'n microfoon waarmee je uh, 15 kilometer om je heen kan kijken tussen aanhalingstekens, is dan toch makkelijker dan uh, boven op het schip gaan zitten en maar zoeken. Ja, dat, is, uh, dat hebben we allemaal gemerkt. Hè. Als we boven op het uh, schip gaan zitten, dan hebben we veel wind. En uh, dat is ook uh, het punt van, ja, in ons nadeel, maar dat is ook het nadeel van uh, de akoestische waarneming. Want extra wind betekent ook uh, ruis op de hydrofoon. Zelfs als die 100 meter onder het oppervlak hangt? Ja, het is uh, gegeven de, de mogelijkheden van de expeditie moesten we de, de, de hydrofoon wel onder een boei hangen. En die boei die gaat natuurlijk met de golfhoogte op en neer. En dat uh, veroorzaakt zelf uh, noise, zoals dat dan heet. En uh, ja, die, die beïnvloedt het ruisniveau van de meting. Dus dat is ook de, de ruis die op de achtergrond hoort. Laat het me nog eens horen. Okay. Goed luisteren dat, poep, poep, poep, poep, poep. dat is de, de echo van de potvis ja, ja dat zijn echt de doffe klappen van uh, de sonar het ja. is toch wel geweldig hè dat het zo kan ja dat is uh, ja het is ja, het elke keer weer een verrassing ja. je, dit is ook spannend dit het is, is misschien niet uh, het beeld wat mensen hebben bij uh, zingende walvissen ja dan, dan denk je meteen aan het terug hè maar... ja en de, daar denk je dan aan. Het bultrug dat is ook uh, het troetel, uh, walvisje van uh... <laughs> ja. Ja. het troetelwalvisje van de onderzoeker en van de media. Het, waar, daar is natuurlijk toch: uh, daar gaat de aandacht naar uit van uh, een mannetje wat zo zingt. Wat doet dat beest? Waarom doet hij dat? Nou, daar weten we nog weinig van. Het is ook zo: tekortkoming uh, voor akoestische waarnemingen voor uh, Bultruggen. Want alleen de mannetjes zingen. Dus ja, hoeveel vrouwtjes zijn er dan eigenlijk? En, uh, dat betekent ook dat je aanvullende dingen moet doen... om dat voor die soort in kaart te brengen. Heb je van uh, eerdere expedities heb je ook al opnames van die zingende bultrugmannetjes, hè? Zullen we daar dan toch ook nog maar even naar luisteren? Omdat het zo mooi is. toepasselijke muziek na deze Caribische expeditie. U hoorde een van de walsen van de op Curaçao geboren pianist en componist Albert Palm. Familie van Jacobo Palm. Uh, en de pianist is Marcel Worms. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Um, op naar onze Venolijn. Het antwoordapparaat van de natuur. 5035 6711 338. Met Anke kant in Bodegraven. Terwijl we lekker koffie zitten te drinken achter het raam, zien we in onze tuin twee mooie dagbouwogen achter elkaar aanvliegen. Met huid van Maren, de eerste gezien in de tuin. Marjolein uit Franeker. Ik heb zojuist van 7 uur avonds tot kwart over 7 s'avonds. enorm genoten van het wonderschone gezang van twee nerels... Oh, nou, dat was echt prachtig. En tussen hen in, vlogen ook nog een pieklein uh, vleermuisje heen en weer. Mieke van Steen uit Noordse Schut in Drenthe. Vanmorgen om een uur of elf heb ik de eerste tjiftjaf gehoord in het dorpsbosje van Noordse Schut. Met vrater Willy Broddezen in de wild. Op zaterdag ben ik met vrienden op bezoek geweest in Westbroek in de moerastuin van de familie Baas. Met heel veel planten. En daar wees men mij op een hele bijzondere plant. De zwartmoeskervel. Piet Korevaar uit Schoonhoven. Vandaag hoorde ik iets ten zuiden van Haastrecht. Voor het eerst de roep van de grutto. Mirjam op de snelweg vlakbij Rotterdam Airport. Twee klepperende ooievaars op een lantaarnpaal. Heel gezellig. Welkom lente. Ilse de Bruin, Utrecht, plas bij Graven donderdag. Meer dan veertig school-exters. Christina het uit, uit het Harder. Ik heb net een citroen zien vliegen. Martin Gorste, liever De wonderschone schone van twee roodborsten. Het mannetje zet een grote keel op en springt decimeters de lucht in. Het vrouwtje zit er met groot genoegen aan en volgt hem de beukenhaak in. Ja, vogel in Utrecht. Vannacht ben ik voor het eerst wakker gehouden door een mug. En gisteren heb ik voor het eerst een groene stinkwans gezien op mijn balkon. Marjolein Boekhoven uit Dieren. Zondag zagen we aan het begin van de Jutberg heel veel bloeiende honstraf. Dit is Peter van der Vels uit Westervoort. Op dit moment staan in de tuin van allerlei bloemen te bloeien. De primulaveris, de slanke sleutelbloem. Longkruid staat prachtig te bloeien. En overal in de tuin komen aarholskeltjes op. En tot mijn grote genoegen is er hier in de berg tegenover mijn schrijfmachine, of hoe je, noem je dat, de computer, een boomkruip steeds, maar omhoog gaan klimmen dan vliegt hij weer naar beneden en dan gaat hij weer omhoog en hij is al de hele ochtend bezig. een <lacht> mooie schrijfmachine... Of hoe je het noemen wil, de computer. Ja, prachtig. Blijft u bellen met al dit soort bijzondere waarnemingen. 035 6711 338. Gaan we nog even naar uh, ja, de, de, de speciaaltjes... die we de afgelopen twee uitzendingen hebben gedaan. Boekenweek natuurlijk, thema natuur. Vanochtend laten wij enkele favoriete literatuur... natuurfragmenten van onze luisteraars aan u horen. Luisteraar Guurtje Wink... Uit Amsterdam stuurde ons passage uit het boek Het Mooiste Nederland... door Flip van Doorn, gelezen door Willem E. Veenhoven. Hoe winters kan een plaatsnaam klinken? De winter wist van geen wijken, schreef de dichter Gerrit Komra ooit... over zijn geboorteplaats. Hij zal het overdrachtelijk bedoeld hebben. De markt, de Jacobskerk, de omliggende winkelstraten. Het compacte centrum voelt juist in de winter warm en knus aan... Maar Winterswijk is ook het buitengebied. De Beekdalen, de Scholtenboerderijen en de andere erven. Dankjewel, Guurtje Wink en Willemijn Veenhoven. Ook verschillende NPO Radio 1-presentatoren... onder wie Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen en um, uh, Frits Spits en ik... hebben uit hun boekenkast een verhaal of een hoofdstuk uit hun boek gekozen... en voorgelezen met een... Ja, een stuk literatuur met daarin een thema natuur dat ze mooi vinden. Deze verhalen kunt u beluisteren via de NPO Radio 1 podcast De Verhalen te vinden op npo radio1.nl. Nu hoorden Carriage en Pair een ritje met de koets van de Britse componist Benjamin Frankel, uitgevoerd door de New. London Orchestra. We krijgen een aantal vragen binnen over onze audiovisuele faciliteiten hier. Een vraag over de sprewenkast die ik net schoonmaakte. Tenminste het camera lensje. Of die te zien is op internet. Nou, dat is niet zo. Is hier alleen maar bij Stadzicht. Als u hier uh, gezellig zo wandelt uh, smiddags en uh, u komt uh, kijken... dan kunt u de sprewenkast, uh, de monitor zien. En dan kunt u zien of de spreven thuis zijn. En uh, ja, de vragen van de straks. Uh, Jan uh, de Jong die, die vroeg zich af van... Nou, uh, uh, uh, we wilden kijken, meekijken op... Uh, NPO Radio 1 met de, met de webcams naar de uitzending. Nou, dat kan bij ons niet, want wij zitten niet in de studio. We zitten aan het naar de meer. Hier wordt iedere zondagochtend uh, door de technicus van dienst... vandaag Mino Zwemstra en de regisseur, in het paar uur vijf, half zes... wordt die, dit, dit radiostudiootje opgebouwd. En dat is straks ook weer weg om half elf en dan is er niks meer van te zien. En we hebben dus geen webcams. Zo zit dat. Um... Wat nu? Oh, de akkerranden. Ja, help! Ons Achterhoekse landschap verdwijnt. Deze noodkreet is afkomstig van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. De laatste decennia zijn namelijk veel houtwallen, heggen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen verdwenen. Veel boeren hebben bloemrijke akkerranden, die vroeger van de gemeente waren, bij hun grasland getrokken. En daarmee is de biodiversiteit op het Achterhoekse platteland fors omlaag gegaan. Dat zou anders moeten en gemeentes kunnen daar een belangrijke rol in spelen. De gemeente Berkelland heeft die boodschap al opgepakt en is begonnen met het herstel van akkerranden en houtwallen. Hoewel, nog niet Overal. Directeur Volkert Vintges van de Gelderse Natuur- en Federatie heeft verslaggever Henny Radstaak meegenomen naar Geesteren... in de gemeente Berkelland. Aan de ene kant van de weg loopt het weiland echt tot het asfalt door. En daar hoort een strook van 2,5 tot 5 meter. Dat is gemeentegrond. En die heeft die boer... Erbij gepakt. Landje pik noemen jullie dat? Ja, landje pik. en het, het, Ik kan me ook nog wel voorstellen. kijk Ten eerste zijn overal de hekken verdwenen. De rasters, die, het, prik het prikkeldraad. Het prikkeldraad is verdwenen. Want uh, uh, de koeien zullen wel uh, op stal staan, denk ik, uh, jaar rond. Dus hebben ze die niet meer nodig. Dat is ook een uh, kostenpost die daarmee minder is. En dan wordt het onduidelijk van wie het is. En gemeente die niet handhaaft en niet zegt van dat is van mij... Ja, dat gaat zo geleidelijk aan. Je ziet het in de stad trouwens ook. Dus ja, wie is hier nou de schuld? Is dat die boer? Of uh, die denkt van, ik neem het gewoon even mee uh, met mijn uh, maaimachine en... Uh... Ik uh, zaai er uh, Engels rijgras in. Ja, want het, we kijken nogal uh, op een biljartlaken uit. Hè? Ja, het is één groot biljartlaken. Het hele oude coulissenlandschap is hier eigenlijk verdwenen. Het bekende Achterhoekse coulissenlandschap hè, met al die houtwalletjes. Ja, het is een beetje genoemd naar het toneel waar allemaal coulissen staan. Elk moment als je weer op een iets andere plek ziet, kijk je daar weer op een hele andere manier tegenaan. Nou, dit is alleen maar uh, gras. Uh, Zover als je het oog rijkt zo ongeveer van het oude coulissenlandschap... met zijn uh, heggen en uh, houtwallen uh, en uh, bloemrijke bermen. Uh, daar is eigenlijk niks van over. Behalve aan deze kant van de weg. Ja, want hier want, is het totaal anders. Ja, hier staan allemaal uh, kleine beukjes en uh, sledoren en uh, ja. eikenopslag... die ze hier hebben neergezet... En dat is precies zoals die hier vroeger was. Ja, een meter of wat van de weg. Dus je hebt een berdum. Eh, daar kan natuurlijk van alles. Ja, het is nog heel vroeg in het voorjaar, maar daar kan straks natuurlijk van alles naar boven komen. Wat weer insecten enzovoorts aantrekt. Hier gaat het puur om handhaving. Van hier loopt de grens. Hè, vijf meter van de, van de weg. En dat deel is van de gemeente. De gemeente moet het dan ook netjes beheren, natuurlijk. Maar handhaven, dat is echt het Achilleshiel van, nou, eigenlijk van heel veel dingen. Maar zijn er komende woensdag gemeenteraadsverkiezingen? Ja, zeker. En uh, we hebben een uh, petitie lopen uh, om uh, de gemeentes in de Achterhoek op te roepen... het voorbeeld van de gemeente Berkland te volgen. En dus uh, te gaan handhaven, goed gaan beheren... landschapselementen ook op te nemen in het bestemmingsplan. En uh, vervolgens ook dat te handhaven. En uh, nou ja, het, het hoeft niet alleen maar aan, aan, de, aan de vervelende kant. Je kunt ook kijken of je met die boeren samen iets kunt uh, realiseren wat mooi is. En dat gaat om niet weinig. Uh, ik geloof dat het in Berkeland alleen al om uh, 800 hectare gaat. Dus, uh, dat Alles bij elkaar, die, die randjes. Al, ja, al die randjes bij elkaar. Recent onderzoek heeft laten zien hoe belangrijk uh, die landschapselementen... zoals uh, uh, houtwallen, uh, uh, bloemrijke greppels hoe belangrijk die zijn voor de biodiversiteit. Radboud Universiteit heeft onderzoek gedaan naar vermindering van het aantal insecten... en dan vooral het gewicht aan insecten, want het is in gewichten uitgedrukt. En er bleek 75% minder opbrengst ten opzichte van 27 jaar geleden gemiddeld. Dus het aantal insecten, maar ook de met name de grotere insecten... zijn echt in rastempo afgenomen... Ander onderzoek van de Radboud Universiteit laat zien dat je als je die houtwallen uh, of greppels, want daar hebben ze specifiek onderzoek naar gedaan, als je die aanlegt en je doet dat flink veel, dus echt weer het, het herstellen van het coulissenlandschap, kleinschalig met uh, langs alle uh, weilanden en akkerranden een uh, houtwal, dat daarmee de biodiversiteit, en dus ze hebben dat vooral ook weer naar insecten gekeken, met rassenschreden toeneemt. Nou, hoe je ook wel weer tegengeleid wordt dat mensen zeggen van ja. Met die akkerranden, het is leuk, maar daar gaan we toch niet mee redden in Nederland. Nee, we krijgen er natuurlijk niet de situatie van uh, 60, 70 jaar geleden mee terug. Daar moet er echt fundamenteel wat in uh, de, de landbouw In de hele Nederlandse landbouw anders. Daar zijn ook nu initiatieven, want iedereen is wel geschrokken van die cijfers van die uh, insectenachteruitgang. Daar loopt nu een, uh, een deltaplan voor de biodiversiteit. Daar doen zowel wetenschappers als natuur- en milieuorganisaties als landbouworganisaties aan mee. Die hopen van de zomer met een uh, soort manifest te komen. En ook overheden, bijvoorbeeld de provincie, zijn druk bezig met, dat heet dan natuurinclusief boeren. Ja. Een beetje een moeilijke naam, maar dat betekent dat een boer dus met zowel natuur gaat maken als landbouwgewassen gaat produceren. En daar ook nog een aardige boterham mee verdient. want dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde, want als het alleen maar geld kost, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Nog even kijken naar die gemeenteraadsverkiezingen. Er valt dus wat te kiezen, ook op dit gebied. Het gebied van die houtwallen, die akkerranden. Ja, maar dan moet je natuurlijk heel erg de verkiezingsprogramma's erop nalezen. En laten we eerlijk zijn, in de ene gemeente is het echt anders dan in de andere gemeente. In deze gemeente hebben we een VVD-burgemeester. Berkeland. In Berkeland. De, dat is een bioloog die snapt waar het over gaat. We hebben hier een CDA-wethouder... Die ook uh, uh, snapt waar het over gaat. Maar in de andere gemeente, Bronkhorst, daar, uh, daar is juist de VVD en het CDA... voelt er helemaal niks voor. Die zegt van ja, allemaal flauwekul, daar doen we niet aan mee. Dus het is ontzettend belangrijk om te kijken van... hoe zien de verkiezingsprogramma's eruit? En wat hebben ze de afgelopen jaren gepresteerd op dit uh, vlak? En grappig dat er dan niet de voor de hand liggende partijen altijd hoeven te zijn die zich daarop druk maken. Het maakt inderdaad uit wie er zit en op welke manier zo'n partij uh, met deze onderwerpen omgaat. Dat is echt, maakt echt een slok op een borrel uit. Wat gaat er nou met jullie petitie verder gebeuren? Nou ja, uh, Hoeveel die, handtekeningen zijn er al? Uh, nou, Meer dan 2000, daar zijn we heel uh, blij mee. Maar er mogen er natuurlijk altijd meer uh, zijn. Ja. Uh, we willen meteen na de verkiezingen aan de formateur uh, overhandigen van de zeven gemeentes hier in de Achterhoek... En moet een college geformeerd worden. Ja, en we hopen dat ze dat meenemen in hun onderhandelingen voor de collegevorming. Wat zie je nou in dit landschap in vergelijking met 20, 30 jaar geleden? Zie je, als je hier doorheen fietst, wandelt, zie je dan ook echt letterlijk minder insecten, minder leven? Ja, dat is echt beduidend minder. En dat is ook logisch, want er staat hier nog één soort gras. Engels raaigras. Ik zeg altijd, als er een ree door de wei loopt, verdubbelt de biodiversiteit. Namelijk van één naar 2. Dus zo arm is het. Ja, daar leven niet veel uh, insecten van. Uh, want die hebben vaak uh, bloemen nodig. Uh, nou, die staan er al niet. Dus hebben ze verschillende waardplanten, heet het dan, uh, nodig om van te leven. Nou, ja, die zijn hier allemaal niet aanwezig. Alleen maar Engels en Het gaat erom wat voor kansen deze bermen bieden. En die slootranden en die heggen En die kansen, die willen we graag grijpen. En daar uh, spreken we de gemeentes op aan. Dus niet de boeren, spreken we de gemeentes op aan om daar wat mee te gaan doen. En die radstaken in gesprek met de onvermoeibare strijder voor de natuur, Volkert Vintges van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. Meer informatie over de petitie om het achterhoekse coulissenlandschap te redden is te vinden op vroegevogels.bnvara.nl. Gerardo Chayi uh, dirigeerde het Concertgebouw Orkest... en zij speelde de Tahiti Trot met het thema Tea for Two van Dimitri Shostakovich. Onze volgende gast, uh, volgens onze volgende gast is de grote ster, veruit de mooiste vogel die er bestaat. Deze broedvogel was ooit bijna verdwenen uit Nederland... maar zit nu weer in de lift. Ed Buisman schreef er een boek over... Uh, over de grote stern met als titel fraaie Schepsels, Ed Buisman. Goedemorgen. Goedemorgen, Menno. <tie> Slokje water. We stonden al net al even buiten. Waarom is die, uh, die, die grote stern de mooiste vogel die er bestaat? Ja, dat is natuurlijk heel subjectief. Maar voor mij is het de mooiste vogel. En uh, ja, kijk, als je het objectief bekijkt, is het ook een mooie vogel. Want hij heeft een prachtig wit verenkleed. En uh, nou, dan hebben we het nog maar niet over zijn prachtige kuif. En uh, het subtiele gele puntje op, uh, op de snavel, nou, dat, uh, nou, dat is we geweldig Laten we het daar wel over hebben. Het, uh, oh. ja, als je de oh. foto's ook in je, in je boek ziet, uh, boekvrije schepsels... die foto's zijn ook fantastisch, zo haarscherp. En die, die tekening op die grote is ook zo haarscherp. Hè? Het is natuurlijk ook een hele fotogenieke uh, vogel. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik vind het leuk dat je daar zo enthousiast op reageert. Van, het is natuurlijk ook... Ja, ik heb het zelf gemaakt, het boek. Maar de vormgeving is uh, ook uit de kunst. De uitgever heeft hier verschrikkelijk zijn best gedaan. En de foto's, ja. wil ik toch wel even zeggen... die zijn Heel veel foto's in het boek zijn gemaakt door Jan Baks. Ja. En, uh, nou, schitterend werk. Ja, schitterend. schitterend. Ja. Die, die grote ster. Je zei een gele snavelpunt. Hebben ze dat allemaal? Of is dat in een bepaalde periode... Nou ja, dat is, het, het, ze hebben dat allemaal, maar euh, het is niet altijd even goed te zien. En het is zo soms ook een verschrikkelijk klein lullig puntje. Dus euh, je moet wel heel goed kijken om het, om het waar te nemen. En waarom is dat die gele snaafpunt? Is dat uh, geen idee. een slijtage nee, nee, bij het nee, pikken kijk, naar schelpjes? Dat is nou iets of, dat in het boek ja. niet aan de orde komt, wat nee. ik dus blijkbaar ook niet weet. Nee, nee, nee, je beschrijft echt de geschiedenis van dat, ja, van dat ja, dier ja. in Nederland en de plekken waar die, uh, ja. waar die voorkomt. Um, nou, zijn, nog even, nou zijn er meerdere sternen in Nederland, de grote. We hebben het buiten al gehad over het visdiefje, is ook een ster ja. Hè? ja, ja. Dan hebben, sommige mensen denken groot, dan heb je ook een kleine. Maar die heb je niet, hè? Nee, dat is uh, daar staat ook een klein stukje over in het boek. Ja. Die, die namen, dat is natuurlijk altijd een heel aardig onderwerp. Daar kun je waarschijnlijk wel op promoveren. Nee, we hebben een grote ster in, in Nederland... die dan in het Engels natuurlijk weer anders heet. Dat heet die de sandwich Turn. In het Engels hebben ze dan wel een little turn... maar die heet dan bij ons weer de dus ja, ja. Zo Maar die, die is echt toe. heel klein. Nou ja, het, het, is, het is wel een klein sterentje. Ja, ja. Ik, ja ik En hij dat komt er last vaak... van uh, net iets groter dan een mus in jouw Nou, Nou, laten we niet overdrijven. Nee. Het is wel ja, iets groter. Het dan... Maar het is, een, het is een klein vogeltje. Hij, hij broedt ook in Nederland. Het is een klein vogeltje, ja. gezellig. Uh, komt ook Tessel voor, bijvoorbeeld. Dus de dwergsterm, visdief, ster en de zwarte stern? En de zwarte stern, ja, ja. maar dat is echt een, uh, dat is een moeras, uh, moerasstern. Dus die vind je dan waarschijnlijk hier in de buurt, zoals hier het, het naar, de de naar de Meer. Ja, die je... vind je niet ja. aan de kust. Ja, ja. Waarom die liefde voor die, voor, voor die sterrens? Waarom uh, dit, dit, dit boek over die... We horen hem hier even. Luister maar nog even. Ja, prachtig. Dan ga je op Tissel... aan de dijk zitten... bij de kolonie Utopia. En dan vliegen ze over je hoofd... heen en weer hè, voedsel halen... en weer terugkomen naar de kolonie. En dan hoor je dit geluid. Geweldig. Je zal er niet, uh, je zal er niet het Eurovisie Songfestival mee winnen. Nee. Maar het is zo'n prachtig geluid. Ja. Um, ik vroeg waarom, waarom, de, waarom de liefde voor die grote sterren. Waar komt dat vandaan? Ja, nou ja, kijk, we hebben het er net al even over gehad. Liefde is natuurlijk heel subjectief. Ik vind het een verschrikkelijk mooie vogel. Maar er zit ook wel iets: er zit ook wel een stukje rationaliteit aan. Want eigenlijk is het boek over die grote ster, een voortvloersel van mijn boek van tien jaar geleden over natuurmonumentenbeer. Eh, helaas ter gegaan, eh, dat natuurmonument. Maar in, in de hoogtijdagen van de Beer, dus dan praten we over het eind van de jaren 40, begin jaren 50, zaten daar... 12.000 broedparen van de grote sterren op het strand, ja. dat was dus nog min of meer natuurlijke biotoop. Dat moeten we even vertellen: 10 jaar geleden is dat alweer tien jaar geleden? Ja, ja toen jaar, was jij ook 2007-oktober 2007. Uh, oktober 2007 ja. Toen was je ook bij ons te gast met dat inderdaad dat geweldig interessante boek, uh, historisch interessant boek over Vogel Eiland: De Beer. De Beer, ja. da, daar ligt eigenlijk nu de Europoort. De nu ligt ja, ja. Beer is helemaal weg, helemaal verdwenen. Nou, er is nog een stukje van 10 hectare over. De Kleine Beer heet ja, dat, ja. maar ja, dat, dat is als je nou, het is een een heel mooi stukje natuur, maar het, het doet aan niets denken aan nee. wat de bier de echte bier ooit was. Want Dat was echt voor Europa een legendarisch stuk ja, uh, was een, open dat... strandduingebied ja, waar ja, de zee ja. in en uit kwam. Ja, ik, ik weet het nog, dat prachtige boek. En daar zaten dus uh, hoeveel zaten er? Je zei het 10, 10, 10 12.000 twaalf duizend. Uh, duizend broedparen. Ja. ja, en ook nog, ja, op hetzelfde strand zaten er ook nog eens 10.000 broedparen van de visdief. Hè. Ja. En het weresten zat daar. Ja. Dus het is, uh, voor Nederlandse begrippen is dat nauwelijks te geloven van, uh, dat dat ooit heeft bestaan. Ja. Was, dat, was dat de hele Nederlandse populatie? Of, nee, nee, nee. Dat uh, nee, groter, nee. toch? Nee, want uh, kijk op griemte hebben we van oudsher ook altijd uh, toch wel aardige sterns gezeten. En uh, in, de, in de Zeeuwse delta zaten zitten zaten, zaten ook uh, grote sterns. Ja. Dus hoogtijddagen, hoeveel waren er toen? Voor, uh, voor, voor heel Nederland. Ja? Nou, dat zal iets geweest zijn in de orde van... Uh, nou, we, we hebben een periode gehad, het was vlak voor de Tweede Wereldoorlog, dus eind jaren 30. Schattingen die zeiden, lopen in de orde tot zoiets van 40.000 punt ja. in Nederland. Ja. Ja. En de... nu zitten we op, uh, ja het wisselt wat per jaar, maar 17.000 ongeveer. Het is 20.000 geweest, nipt, een ja. aantal jaar geleden. Het is een beetje tobben, toch? Ja. Maar het is ook... Laten we dan ook gelijk maar even dieptepunt. Hoeveel, hoeveel broedparen hadden we toen? Ja, de jaren zestig. Ja, de, de, nou ja, de, de, de schattingen verschillen daar wat van. Maar het was heel weinig. Het was in ieder geval minder dan duizend. Van 40.000 ja. naar acht, negenhonderd. Ja. ja. Um, er zijn een aantal grote bedreigingen geweest voor die sterren. Wat waren ja. de belangrijkste? Nou ja, één is uh, geweest de periode, laten we zeggen, rond 1900, 1890 zo. Dat was de, de periode van de, van de vogeltjes, uh, vogeltjesmode. Of de uh, vrouwen hadden hoeden en hoeden moesten gesierd worden met veren. En werden soms gesierd ook met uh, zelfs met complete vogels. Uh, daar werden miljoenen en miljoenen vogels werden daarvoor uh, afgeschoten over de hele wereld. Want dat ja. was niet alleen hier in, in Nederland of in Europa, maar dat was ook in de Verenigde Staten. Miljoenen vogels, paradijsvogels, zijn daar heel veel slachtoffer van geworden. Die prachtige veren. Ja. Maar sterrens en visdief, uh, grote sterren en visdieven waren, waren ook wel enigszins gewild. Er werd niet zoveel voor betaald. Maar ze hadden natuurlijk wel toch uh, mooie veren. Grote zilverreigeren. De grote zilverreigeren. ja. Je hebt hier, dat, dat, dat beschrijf je ook in je boek. Dan zie je plaatjes van dames in nou bijna in een soort avondjapon. Het lijkt me een, een, een, ja, het is een prachtige tekening. En die, met een jachtgeweer, nou ja, echt, de, de, de zilveraars vliegen je om de oren hoeveel ze eruit de lucht schiet. Ja, en dat ja. was dan begin vorige eeuw, denk ik. Ja, je kunt je niet voorstellen dat er zoveel uh, hoeden waren om, uh, om veren op ja, te leggen. Maar iedereen, uh, iedere dame van stand liep met zo'n hoed. Ja, met ja, een veren en ja, grote stern. Uh, Onvoorstel maar. Ja, ja. Ja. Dus dat was een bedreiging. Um, wat was de volgende klap uh, voor de grote stern? Nou ja, de volgende, ja, nou ja, goed, we hebben natuurlijk ook een, een, een, laten we zeggen, een soort intermezzo gehad in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was van een heel andere aard natuurlijk. Toen uh, werden eieren geraapt uh, om vanwege voedselvoorziening. En dat he, daar zijn ook gevallen van uh, verhalen van bekend, van op Grind, dat daar dan gewoon 10.000 eieren werden weggehaald ja. of voor de consumptie. Ja. En dat, dat dus, gebeurde ook daar op de beer, daar bij onder Rotterdam, of bij Rotterdam? Nou, waarschijnlijk niet. Want uh, op de beer destijds, uh, in de, in, al vrij snel in het begin van de oorlog, zijn de Duitsers daar begonnen met aanleggen van vestingwerken. Hmm. Eh, als, als onderdeel van de Atlantikwal. Eh, nou ja, daardoor zijn die grote sterns al vrij snel verdreven. Want die hadden daar geen zin om in. Die... Ja. Ja, daar kunnen ze helemaal niet tegen om daar te broeden dan. Dus op de bier is dat, ja. althans ja. met grote sterns, niet gebeurd. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk de jaren 60 gehad. Dat was ook een, echt een dramatisch dieptepunt met uh, de bestrijdingsmiddelen. Ja. De drins, zoals ze toen heten. En uh, ja, dat is... Uh, ja, dat is wel een hele dramatische toestand geweest. Want het heeft al heel lang geduurd voordat duidelijk werd van wat er nou precies aan de hand was. En uh, ik heb uh, vorige week nog even bij de presentatie van het boek Jan Koeman gesproken. Die uh, heb ik ook geïnterviewd voor het boek. En Jan Koeman heeft in die, in die zaak een hele belangrijke rol gespeeld. Maar dat is de wetenschapper geweest, de toxicoloog. Die uiteindelijk heeft achterhaald wat er nou precies aan de hand was met die, uh, met die vogels en ja. met de grote sterren. Want enig moment, in jaren zestig, je beschrijft het ook, vielen de vogels echt gewoon dood uit de lucht. Ja, dat wordt altijd, uh, altijd, altijd gezegd. Ik, ik probeer me dat wel eens voor te stellen: ja. van hoe, hoe werkt dat dan? Dat, dat ze vliegen en opeens dood. Zo werkt het niet natuurlijk. Maar het is wel zo dat vogels ja, neergevallen zijn omdat ze gewoon niet meer konden vliegen. En ja. ja, onder krampverschijnselen dan echt heel ellendig aan hun eind kwamen. Ja. Want dat, dat gif werd gespoten op hoe kwam dat gif Nee, nee, nee, Tot nee de, dat, de... Was, dat was afvalwater van de, de, de Shell-fabrieken in, in ja. Rotterdam. Ja. Daar, stonden ja. de, de, daar stond een Drin-fabriek en een telodrin. Een telodrin was het meest giftige bes, uh, van ja. die hele groep van bestrijdingsmiddelen. Dus dat was ook een enorme klap. Het voor was de... gewoon waterfrontreiniging. Dat hebben we gehad. Nu gaan we nog weer eens even naar de vrolijker tijd. Want je zegt, inmiddels zijn er, we hebben 20.000, nou 17.000 uh, uh, grote sternbroedparen. Hoe, hoe komt het dat het de afgelopen jaren weer een, een stuk beter gaat met de grote sterren? Nou ja, goed, kijk, op een gegeven moment is natuurlijk die kwestie van die bestrijdingsmiddelen dat, dat is achterhaald. Uh, de productie daarvan is gestopt. De middelen zijn in de jaren 70 ook uh, uiteindelijk allemaal verboden. Dus die, die drukfactor is dan weggenomen en ja, daardoor kon de, de vogelstand uh, van die grote sterren die kon zich uh, herstellen. Dan moet ik er wel bij zeggen dat als je kijkt naar, uh, naar het verloop van de, de ontwikkelingsaantallen in, in, in, in de geschiedenis naar kijkt... dan moet je toch wel zeggen dat uh, we zitten nu dan op 17.000... maar we praten over een periode van uh, bijna 50 jaar geleden, dat dramatische dieptepunt dan zijn we dus in 50 jaar tijd van duizend van naar ja. Nou, Dat is nou niet zo spectaculair, nee. zou ja. ik denken. Nee. En zeker niet als je in ogenschouw neemt van de, de, de, de, de aantal die we hadden... eind jaren 40, begin jaren 50 in, um, vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Dus er is nog een behoorlijk lange weg dus te gaan. Dus er is nog wel iets aan de hand. Belangrijke plek is Texel, hè, voor de grote steen. Ja, heel belangrijk. Daar zit, een, daar zit een grote kolonie. We hebben ook nog mooie geluiden. Wanneer horen we dit weer? Nou, binnenkort, he. eind maart komen de eerste alweer aanvliegen uit, uit de kust kustgebieden van Midden-Afrika. Ja ja, april, mei, dan, dan is het wel zo uh, wel volgestroomd. En, ja. uh, in mei kun je dan ook wel zien dat ze weer op de kolonie zitten. Bijvoorbeeld op Tessel. Uh. Ja, op Tessel heb je een grote kolonie in, uh, op Utopia. Utopia ja? de, en Wagenjot. Een ja. gebied Binnendijks. Voor de binnen Binnendijks. Voor water, voor, je ziet daar lepelaars en nou, je ziet daar van alles. Uh, je bezoekt dat vaak? Wij gaan er elk jaar even kijken, ja. ja? ja we moeten elk jaar even de grote steden gezien hebben, ja. En hoe, hoe doe je dat dan? Over het hek hangen? Of, is daar nee, een je telescoop gaat de nee, loopt kijken. en er, ja. er loopt een weg aan de, aan de, aan de oostkant van, van Texel, hè, langs, de, langs de Waddenzeedijk. En ja, daar kun je dus gewoon in de berm gaan zitten. En dan heb je zicht op de kolonies, zowel in Utopia als in, in Wagenjot. En ik heb begrepen binnenkort dan ook in Dijkmanshuizen. Dus, ja. Dus uh, toch nog een soort van positief gestemd. Ja, je zegt het gaat niet hard genoeg, maar uh, er worden extra oh ja, genoeg je, je kunt je natuurlijk afvragen, dat heb ik me ook afgevraagd... Van, uh, waarom we er niet inmiddels weer 30.000 of 40.000 hebben in ja. Nederland. En uh, ja, dat, dat, dat dat niet zover is gekomen heeft, heeft natuurlijk een oorzaak. En daar kun je over nadenken. Ja. En, van, en dat is dan op, dat momenteel dan... De gif minder of geen probleem meer? De, de, de, het leefgebied? Ja, ik denk, ja, nou ja, dat is een mogelijke verklaring... Dat we, dat we toch in een situatie met een soort plan B terecht zijn gekomen. Want die, kijk, die, die van nature voorkomende broedgebieden van, voor grootsterrens... Die, die hebben we nauwelijks meer in Nederland. Ja, een beetje nog op de hoge platen in de Westerschelde. Dat lijkt er dan een beetje op. Ja, maar die gebieden gewoon direct aan zee... die periodiek overstroomd worden door zeewater... dat zijn van nature de gebieden waar die grootsterren zit. Ja. En dat hebben we dus niet meer... En nou ja, ik, ik, we mogen, mogen ons lieve danken dat, dat die grote sterns genoeg nemen met het plan B. En, en Dat is een dat is, soort reservaat dan, hè? Ja, ja, dat ja, is dan het ja. Binnendijkse natuurgebied, ja, van, ja. dat ze dat accepteren. Ja. En daardoor hebben we dan nog, maar ik kan me voorstellen dat als we meer natuurlijke gebieden zouden hebben, dat er ook meer grote sterns in Nederland zouden zitten. Ja. Nou ja goed, we, we, we moeten het dan maar doen voorlopig met de gebieden die, die, die aangelegd worden binnen Dijks. We noemen ze dan misschien een beetje reservaten, maar ze zitten er wel. Het, het slaat daar aan, dus daar genieten we van. En dan maar hopen dat het langzaam weer naar de 25 klimt, de 30 misschien... Zou kunnen het. Zou mooi. Zou zijn. Zijn. Zou Goed. Ja. Uh, Ed Buisman, met je prachtige boek fraaie schepsels over de geschiedenis van de grote stern in Nederland. Er valt veel te lezen over de geschiedenis, soms ook de nare geschiedenis van de stern, maar ook heel veel. Over. Het is ook een lofzang op die. Onwaarschijnlijk mooie, iconische vogels met geweldige foto's. Dankjewel, het Buisman. Fijn dat ik het mocht zijn. Ja, uh, volgende week vrijdag is Vroege Vogels TV weer op de buis. Dan doorkruisen we twee dagen en nachten natuurgebied Hollandse duinen op zoek naar de mooiste natuurverhalen. En. Uh, oh, daar. Ja, oh, ja, ja. Nee, er komt nog iets binnen. Nou, misschien hebben we een Rietgors gezien. Vrouwtje Rietgors, er dus straks met Jelle Ruimer. Nou, leuk bericht. Uh, tot volgende week. Dag. BNNVARA. en Vara. Radio 1. Besties, besties, besties. In de wijk Donderberg in Hoermond stem je woensdag of PVV of Denk. Twee werelden in één kleine wijk. Hoe los je met elkaar de problemen op van hangjongeren en drugshandelaren? Kwesties. Kwesties reist in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen af naar Donderberg. En praat met jongeren, politici en ondernemers uit de wijk. Questies. Vanavond om 8 uur het debatprogramma Kwesties. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Onsecure bestaat 10 jaar en dat vieren we met de Grote Onsecure Kentekenloterij. Speel mee met je kenteken en maak elke week kans op een jaar lang gratis tanken. Oké, okay, geen mosroeven draaien, haal ik nu mijn kentekenplaat eraf. Uh, dat hoeft niet, Tim. Je kunt je kenteken gewoon intypen op allsecure.nl. Aha! De Grote Onsecure Kentekenloterij. Speel gratis mee op allsecure.nl. Magistraal. Neo Rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Meneer? Mm. Meneer? Ja? Yeah. Uh, is er iemand die mij misschien verder kan helpen met Eh uh, Ja, we hebben mevrouw Driessen, meneer Smit, mevrouw van Dieperbeek... mevrouw van der Schoten, of mevrouw van den Heuvel, meneer Vogels... mevrouw van Zelst en natuurlijk meneer van den Broek... al is die helaas even op vakantie. Maar je mag hem natuurlijk altijd even bellen. Alleen als je echt goede service biedt en altijd bereikbaar bent... Mag je jezelf projectbouwmarkt noemen? Bezoek na Neo Rauch in de Fundatie, ook als het Nijenhuis, met Beeldentuin, collectie en Jan Kramer. MuseumdeFundatie.nl. U bekijkt onze programma's massaal en waardeert ze hoog. Ik wil u daar hartelijk voor bedanken. Helaas hangen er weer bezuinigingen in de lucht voor de publieke omroep. Ik doe een dringend beroep op dit kabinet om de publieke omroep te sparen. na jaren van enorme bezuinigingen. Steun Max. Uw programma's mogen niet verdwijnen. Help ons een vuist te maken tegen de bezuinigingen. Samen staan we sterk. Word lid voor slechts 7,50 euro per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1.